Zo'n last van herten in de tuin. Het is toch afschuldig, zoiets vreselijk. U bent heel dik geworden en uw man viel juist op slang. Hey, hij vond onlangs een dunner ding, nu jankt u op de bank. Bedenk dan eens, het voelt wel mee, het leven lijkt al zwaar. Maar u heeft nooit geen herten in de tuin en dat past maar. Nou, merk, neem ik een Alleen als hij ijs en ijskoud is...